mijn collectie zonvakanties naar Spanje nu op elizawasheer.nl Goed voor de dag komen? Met de nieuwe Toyota c Plus ben je klaar voor het echte werk.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 Martel. Goedemiddag. Strengere regels voor fatbikes kunnen er gewoon komen. De bijna minister van Verkeer, Karremans, heeft er alle vertrouwen in... zei hij na een gesprek met Rob Jette die vanaf maandag premier is. Voorgangers van de verkeersminister kregen eerder te horen... dat je fatbikes wettelijk niet los kunt zien van andere elektrische fietsen. Waarom Karremans denkt het wel te kunnen gaan regelen, zei hij niet. Een gruwelijke daad, zo noemt de rechter... wat een man van 81 uit Eindhoven heeft gedaan. Hij heeft 12 jaar cel gekregen... voor het doodsteken van zijn vrouw waarmee hij tientallen jaren samen was. Hij belde zelf het alarmnummer en kon het niet meer aan dat zijn vrouw zo dementeerde. In het centrum van Napels is een historisch theater verloren gegaan door brand. Waarschijnlijk is het vuur begonnen door kortsluiting, denken ze nu in Italië. En de burgemeester van Napels noemt de brand een verlies voor de stad... en zegt er alles aan te doen om de boel te herbouwen. De Olympische Winterspelen. En nog een half uur, vanaf dan wordt het weer spannend voor Team NL. De Nederlandse schaatsers komen in actie tijdens de ploegenachtervolging. Bij de mannen is Italië favoriet. En dus heeft bondscoach Rintje Ritsma bij de NOS nog wat tips voor Nederland. Iets rustiger en, en vlak houden. Dan, dan hebben we misschien zelfs nog wel een, een kans... om gewoon heel dicht bij Italië in de buurt te zitten of, of te verslaan. Ja, we gaan het meemaken vanmiddag. Zowel de mannen als vrouwen strijden straks voor een plek in de finale... die dan ook weer later vanmiddag is. Het weer van Weerplaza, zon en plensbuien, met ook kans op hagel en natte sneeuw. Het is 6 graden vanmiddag, morgen iets frisser, zonnig en droog. Zes files de langste op de A27. Utrecht gorkum tussen Everdingen en Noorderloos. Daar zorgt een defect voertuig voor 7 kilometer en ruim een half uur extra reistijd. Verder zijn er flitsers op de A1 Hengelo richting Deventer, bij 108,5. En langs de A28 Zwolle Meppel bij 103,9. Music Wim van Helden. Ja, hoe gaat zo'n ploegenachtervolging nou in zijn werk? Luc van de Sportredactie legt het hier zo uit. En dit is Overmag. Zien. De Olympische Winterspelen in Milaan. Nou, als je het niet kunt volgen op je werk... Ja, dat moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk. Wij volgen alles op de voet in Milaan bij de Olympische Winterspelen. Trotse partner van Team NL. Ja, schaatskoord. Nog twintig minuutjes, dan mogen we weer. Half drie, dan begint de halve finale van de ploegenachtervolging dit keer. Bij de mannen, dan rijden Stijn van der Bunt, Chris Huizinga en Jorrit Bergsma... Met het matje in de nek. Een paar minuten later is het dan aan de vrouw. Met Joy Beunen, Marijke Groenewoud en Antoinette Rijpma de Jong. Of Antoinette de Jong mag je ook zeggen. Maar ze is inmiddels getrouwd. Ja, ik, ik kan het me goed voorstellen. Misschien uh, begint het allemaal een beetje te duizelen. De ploegenachtervolging. Luc. Van de sportredactie en die ook samen met Matty in Milaan zit natuurlijk volgt het allemaal op de voet. En die legt nog even uit hoe de ploegenachtervolging nou precies in zijn werk gaat. Luister goed. Bij de ploegenachtervolging rijden twee teams van drie personen tegelijkertijd tegen elkaar op de 400 meter baan. De vrouwen rijden zes ronden, de mannen rijden acht ronden. De tijd van de derde rijder van het team is uiteindelijk de eindtijd. En het land dat als eerste finished, nou dat wint. En dan ga je door naar de volgende ronde. En als je dat maar lang genoeg volhoudt, dan verlaat je Milaan uiteindelijk met een gouden medaille in je handbagage. Daar gaan we voor. Ja, bij de ploegenachtervolging rijden dus twee teams van drie personen... tegelijkertijd tegen elkaar. Vrouwen doen zes rondes, mannen doen er acht. En de tijd van de derde rijden van het team... dus degene die als laatste over de finish komt... dat is dan de eindtijd. Dus de hele ploeg moet over de finish zijn. Zometeen dus de halve finale van de ploegenachtervolging. En dan hopen we uiteindelijk later vandaag de finale te halen. Zodat we de medaillespiegel weer een beetje gaan spekken in Milaan. Hè? De Alarmschijf binnen een paar minuten. I I morning, you right. Rosanna, Rosanna. Never thought that girl like you ever care for me. Rosanna.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 Dat je dit liedje live gaat horen bij Q Music Top 40 Live. Tenminste, als je nog even een van die laatste tickets koopt. Maar dat liedje gaat wel iets anders klinken, want hij houdt ervan om te verrassen. Dit zijn zijn plannen voor de show. joy, fun. you know, it's really fun live you could turn songs into from the record. Al dus Maalsmetten geeft maar één show in Nederland. En dat is op 20 maart in Rotterdam Ahoy... bij de grootste awardshow. Q Music Top 40 Live.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 Cause we all just wanna be big rock stars and living in hilltop bosses, driving 15 cars. The girls come easy and the drugs come cheap. We'll I'll stay skinny cause we just won't eat. And we'll hang out in the coolest bars and the VIP with the movie stars. Every good gold digger's gonna wind up there. Every playboy bunny with a bleach blonde hair.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 15 cars The girls come easy And the drugs come cheap We'll all stay skinny Cause we just won't eat And we'll hang out In the coolest bars In the VIP With the movie stars Every good gold digger's gonna wind up there Every playboy bunny With a bleach blonde hair And we'll hide out In the private rooms With the latest dictionary And today's who's They'll get you in Drug dealer on speed IL hey, hey I wanna be a rock star hey.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 Voor campagnes met een lage kost per haier. Yes! Luxe die je voelt?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 Soms wat buien, soms ook wat zon. Het is een graad of zeven. Morgen wordt het droog en vrij zonnig. Er zijn tien files op dit moment. De langste op de A27. Utrecht-Gorkum tussen Everdingen en Noordeloos. Daar zorgt een defect voertuig voor 7 kilometer. En bijna een half uur vertraging. Wim van Helden. Met David Guetta, El en Eva Max. Q-sounds battle with you. Swiftpackje Music, waar jij zo meteen bepaalt wat dit te horen is. Um, er is alleen één voorwaarde: één voorwaarde. Je moet dit denken zodra je het liedje hoort. Oh ja, dat is lang geleden dat ik die heb gehoord. Ik ben namelijk op zoek naar vergeet Liedjes. Muziek waar je meteen een oh ja-gevoel bij krijgt. Uh, deze bijvoorbeeld. 5 seconds of summer, she Looks so perfect. En... Nou, dat hebben we echt jaren niet meer laten horen. Tot voor kort dan, want hij staat inmiddels in de vergeven Liedjes playlist. Onze nieuwslezer Fien die kwam met deze van BOB. Ook met recht een Vergeven liedje. I don't call me Mr. Magic, man, ja, en Kate Winston kennen we natuurlijk allemaal van... Uh, never let go, Jack, never let go. Maar ze kan ook prachtig zingen. At begin van de Zero's had ze een dikke top 10 hit. If I never let you go. Met What If. Would you be the I used to know. Dit soort liedjes zoek ik. Wat is jouw vergeten liedje? Stuur hem in via de Q Music app. En misschien hoor je hem dan wel over een minuut of zes op de radio.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 Mala mijn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 En Jenny Roll, Holy Water. De Olympische Winterspelen in Milaan. Ja, Mart, jij zit natuurlijk op de nieuwsredactie. Alles op de voeten volgen. Zeker. We hebben net even gekeken naar de stream bij de NOS... om te kijken hoe de ja, ik Nederlandse heb schaatsers een, uh, deden. In mijn rechterooghoek. Ja. Maar ja, ik ben ondertussen ook nog een radioprogramma aan het maken. Snap ik. Dus, uh, ja, je wil bijgepraat worden. Laat even bij. <laughs> ja, het is niet gelukt bij de mannen. Ze gaan in ieder geval niet, niet. voor goud of uh, zilver strijden. Italië was toch te sterk het, uh, het gastland. Uh, maar we dan maken we nog wel brons, toch? Brons kijken, kunnen okay. we later vanmiddag wel pakken. En de vrouwen die kunnen dus ieder moment gaan starten. Dus misschien kunnen zij wel een uh, finale plaats nog pakken. De vrouwen. We zetten alles in op de vrouwen. Hè? Zeker. Dit vergeet mijn liedje. Ja, en dan ondertussen een oh o ja momentje. Liedje dat je lang niet meer hebt gehoord. Het vergeet mijn liedje. Ja, ik zet ook bij het vergeven liedje in op de vrouwen. Eva! Hey, ja. goedemiddag! Hey, waar zouden we zijn zonder jou Eva? Wat een geweldig ah. vergeven liedje heb je ingestuurd. Echt wel. Ja, toch? Ja. ja! Ja, dit zat volgens mij ook in de reclame van een automerk, als ik me niet vergis. Ja. Klopt, ja, ik ben even vergeten ja, auto merk, ja, maar nou dat kan me ook goed herinneren. Ik weet het nog wel, maar dan moeten we weer drie automerken ah. noemen... anders krijgen we gedoe met de reclamecodecommissie. dus laat maar zitten. Het oh. ja. <laughs> is ook verder niet belangrijk, het gaat om het liedje. Hoe ben jij hier weer opgekomen? Nou, ik heb hem, uh, nou, ik weet niet meer hoe lang geleden een keertje al, weer langs horen komen. En uh, toen werd ja, ik eigenlijk direct teruggeworpen naar een aantal jaar geleden, waar ja, in een tijd dat hij veel op de radio kwam. En waarin ik uh, veel aan het klussen was. En uh, nou ja, als, je, als je klust, tenminste uh, bij ons staat dan eigenlijk de radio uh, continu aan. En, ja, dat is een uh, beetje leuk man. Ik, precies, en liedjes die dan vaak voorbij komen, die, ja, die breng je dan terug naar, naar toen, als ja. je ze weer hoort. Tenminste, dat werkt bij mij ja, in ieder geval dat is, zo. Ook, dus ja. Um, ja, dus zo doe eigenlijk. Ik vind het gewoon wel een heel lekkere, lekkere flow hebben. Zeker met dit weer en dit lente waar we volgens mij allemaal zo'n behoefte aan hebben. Dus uh, ja. ja. Ik ga er niks aan toevoegen. Ik kondig hem zelf even aan. <laughs> Helemaal goed. Nou, uh, lieve luisteraars allemaal uh, en mijn collega's van Yes Electrical. Geniet allemaal fijn van dit hele fijne liedje. Um, mijn zilverleiding van First Aid Kit <tied> Ja, dit, ja, nu is het met schaatsen natuurlijk. Maar dit was bij het EK Voetbal 2024. Officieel Anthem van Armin van Buren en Chef Special. Hoe staat het bij het, uh, het schaatsen inderdaad? Ja, het is hartstikke spannend nu in Italië. Op het Olympische ijs natuurlijk. Bij de Poloegen achtervolging. weten de vrouwen wel naar de finale te schaatsen. Hoor je zo? Was ending, Lady Gaga samen met Bruno Mars ook. Binnen een paar minuten. De Olympische Winterspelen in Milaan. Chiamo oltre la metade percorso. Wat zeg jij nou? Ja, dat is volgens Google Translate. We zitten over de helft in het Italiaans. Chiamo oltre la metade percorso. En Matti, wat staan we er goed voor, hè? In de top 5 van de medaillespiegel. En dan hebben we nog zo'n 10 wedstrijden te gaan. waarbij we een kans maken op medailles. Niet normaal. En wij, Matti en Luc, houden natuurlijk alles voor jou in de gaten in Milaan en Cortina. Sekúja Matuto! Wat is dat? We volgen alles!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 Ook klaar voor het weekend. Ontdek de nieuwe CHR Plus op toyota.nl Voorkomt naar Stad. De opening is binnenkort. Stay tuned. Met de nieuwe Toyota CHR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro en 205 euro netto bijtelling. Lidl Mini!